dit is door al negens met het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen moet worden beperkt. Dat wil een groot deel van de oppositie. Daardoor moet het aantal aardschokken worden verminderd. Er wordt ervoor gezorgd dat er in de toekomst ook nog gas is. Beperken van de gasboringen zou grote gevolgen hebben voor de staatskas. Gaswinning levert jaarlijks ongeveer 12 miljard euro op.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 Het was voor het eerst sinds de afzetting van president Morsi in juli vorig jaar dat de Egyptenaren weer naar de stembus konden. Het referendum maakt vermoedelijk de weg vrij voor legerleider Sisi om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. In Noord-Holland zijn elf mensen opgepakt voor drugshandel en witwaspraktijken. Volgens justitie wilden ze cocaïne importeren uit Venezuela. Een vissersgezin uit Wieringen speelt een sleutelrol in de zaak. Er is beslag gelegd op dure auto's, 200.000 euro en twee vuurwapens. Het weer, het wordt geleidelijk droog, vannacht enkele opklaringen. Morgen bewolkt. Trekt dan ook een regengebied over het land en dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. See Club jumper like LeBron. Now, bowl it. Order me another round, homie.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 Me another day. I don't want to be.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 Ik ben nergens zonder jou. Drie, twee. Yeah Slapeloze nachten, in de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, ik al als ik slaap. ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik slapeloze nachten, nu te staren in de duisternis.